Dit is Doral Begens met het NOS-journaal. Ahold moet in België Albert Heijn winkels afstoten door de fusie met de Belgische keten Delhaize. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd zou het gaan om acht ah winkels Ook Delhaize moet winkels verkopen, maar daar worden geen aantallen genoemd. De Belgische mededingingsautoriteit onderzoekt de voorgenomen fusie tussen de twee supermarktreuzen... en zou het afstoten van winkels eisen om de fusie goed te keuren. Ahold bevestigt de eisen van de Belgische toezichthouder... maar over precieze aantallen wil Aholt zich niet uitlaten. De Griekse premier Tsipras praat later vandaag met boeren... die boos zijn over de plannen om de pensioenen te hervormen. De afgelopen maand hebben boze agrariërs snelwegen... bij de grens met Bulgarije geblokkeerd... om hun protest kracht bij te zetten. De pensioenhervormingen zijn onderdeel van de maatregelen... die Tsipras neemt om de internationale geldschieters tevreden te houden. De pensioenplannen zijn nog niet aangenomen door het parlement. Amsterdam heeft fouten gemaakt doordat er bij de gemeente veel te veel financiële administraties op een verschillende manier georganiseerd zijn. Dat maakt de situatie onoverzichtelijk. Dat is de conclusie van een enquêtecommissie. Verder is niet duidelijk wie er verantwoordelijk was. De politiek in Amsterdam had te weinig aandacht voor de financiën, zegt de commissie. De winter was relatief warm, maar een record zit er net niet in. Dat komt doordat de temperatuur de komende dagen richting vriespunt gaat. Het gemiddelde van deze winter komt uit op 6,4 graden. Daarmee is een tweede plaats op de ranglijst gegarandeerd. Het record is gevestigd in de winter van 2007. Toen was het gemiddeld net wat warmer. Alleen in de maand december werd wel een historisch record gevestigd. Toen was het gemiddeld 9,6 graden. Het oude maandrecord voor december stond op 7,3 graden. Dan het weer. Het is bewolkt met af en toe regen. Die regen trekt naar het zuidoosten weg. In het noorden wordt het daardoor vanmiddag droog. Later kan de zon zelfs nog even doorbreken. Het is een graad of 7 vandaag. Morgen meer zon, maar ook weer wat buien. Bij opnieuw zo'n 7 graden. Dit was het. Eigenlijk. DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. <lacht> ik, ik heb het gevoel dat ik geen doel meer heb. Vroeger was het gewoon zo simpel, weet je. Want je moest ouder worden, maar dan mag je steeds meer, dan wordt het steeds leuker. Maar ik heb dat gevoel niet meer dat ik echt een doel heb. Vroeger was het zo simpel: dan zat ik op de basisschool. En dan had je echt het gevoel dat je vooruit ging. Want dan had je zomervakantie, kwam je na de zomervakantie terug... zat je de eerste dag op de toiletten te kijken... wie heeft die urinoirs nou weer lager gehangen? Toen je bedacht, nee, wacht even, ik ben gegroeid. Dat heb ik toch maar weer mooi geflikt. Maar dat gevoel heb ik niet meer. Want we, we gaan wel vooruit, maar welke kant gaan we nou eigenlijk op? Wat is nou eigenlijk goede vooruitgang? Steeds snellere software, of dat we op een gegeven moment... op een normale manier met elkaar om kunnen gaan? Ik woon op een gegeven moment echt. Ik, ik woon in een fantastische stad, Amsterdam. Daar kan echt alles. En volgens Amsterdammers gebeurt het daar ook allemaal. Maar zijn ook daadwerkelijk mensen daar gelukkiger? Mijn slager vertelde mij dat eenzame mensen soms wel drie keer per dag boodschappen bij hem gaan doen. om zomaar onder de mensen te zijn. Dat vind ik dan zo triest. Denk ik, is dat het dan? Dat vertelt hij me drie keer per dag. Ik word er gek van. Maar ik, misschien is Amsterdam niet zo ideaal. Ik bedoel, ik, ik was net hier in Tilburg. En ik wil niet slijmen of zo. Maar ik vind het hier wel leuk. Dan, dan, nee, maar er gebeurde net iets heel raars. Want dan vraag ik de weg naar het theater. Aan een persoon. En die. weet je wat die man deed? Die stapte van zijn fiets af. Keek me aan. En, en vertelde me waar het theater was. Ik was helemaal perplex. Helemaal gewoon niet van zakje elkaar beuken. Helemaal niks. Die zei gewoon van, nou ja, dan moet je rechtdoor en dan ga je op een gegeven moment naar rechts. Ik stond helemaal perplex. De vrouw is niet helemaal letterlijk wat die zei. Dan ga de Dus ik verstond er geen hol van, maar aardig, jongen. Dat ik denk, zo kan het dus ook. Ik probeer dat zelf ook te doen. Ik probeer gewoon aardig te zijn, een mens. Ik was laatst ook in Den Haag. vraagt een vrouw in een auto aan mij de weg naar het regeringsgebouw. Ik zei, meid, dat is eigenlijk hartstikke om, maar als je gewoon recht door dat perkje heen rijdt, heel hard... Dan rij je er zo tegenaan. Ja, maar. Dat vind ik dus normale omgangsvormen, ja? Dat doe je gewoon. Denk ik, ik wil gewoon even helemaal geen vooruitgang. Ik wil gewoon even stil blijven staan. Gewoon even ouderwet. Ouderwet is leuk. Een ouderwetse slager. Een man die je gewoon kent. Dat je binnenkomt. Goedemiddag slager. <lacht> Hoe is het met u? En zo'n man die gewoon blij is om je te zien. Ah Goesman, daar ben je weer. <lacht> Wat kan ik voor je doen? Nou, laat me denken, laat me denken. Um, Ons je schouderham. En zo'n man zegt, ah oh, joh, nu is zo flauw. Mag het ietsje meer zijn? <lacht> ik zeg, nou, ga eerst maar snijden. <lacht> Ik vind het zo jammer. Ik denk, we zijn technisch tot zulke grote dingen in staat... maar wat doen we ermee? Wat hebben we overgehouden aan de ruimtevaart? Behalve de pan, toch helemaal niks? Ja. We zijn technisch tot zulke dingen in staat... maar we kiezen altijd voor het verkeerde. Wil ik in een land leven waarin het technisch mogelijk is voor bejaarden... om in een potje te plassen, om te kijken of ze Alzheimer hebben? Maar hetzelfde land wil wel dat bejaarden gaan betalen... voor hun eigen pleepapier in bejaardentehuis... Dan maak je toch een verkeerde afweging? Ik zou het echt geweldig vinden als alle bejaarders zoiets... Oh, moeten we er zelf voor betalen? De... Nou, doe dan maar een stoma. Dat scheelt. <lacht> en dan gaan we achteraf, is ouwe hoeren wat meer geld kost. Denk het is gewoon technisch mogelijk om in een potje te plassen... om te kijken of ze Alzheimer hebben. Denk ik nou, trek dat pan dan door. Als je in een potje kan plassen kijken of je Alzheimer hebt... kan ik in een potje plassen kijken of je Parkinson hebt. Zoals het potje leeg blijft. Ja, dan heb je het. Het is niet zo moeilijk. Wij zijn technisch in staat om genetisch gemanipuleerde kale kippen te produceren. Die beesten worden kaal geboren, maar dat scheelt in de productiekosten... Maar dan hoef je niet iemand aan te nemen die de hele dag kippen staat te plukken. Dan denk je, zo geboren worden als kale kip... ...dat je een Jesus Christus... ...en zo'n je er bijna nou, uit. Ik vind het wel geil. Wel. Ik vind het gek dat die beesten griep hebben. Nederlanders zijn de uitvinders van de derde wereldbril. En daar zijn we nog trots op ook. Dat is de goedkoopste bril ooit gemaakt. Want daar zijn de glazen van in sterkte verstelbaar. En die exporteren we massaal naar de derde wereld. Want ja, we hebben natuurlijk een soort schuld, schuldgevoel met de derde wereld. We hebben alles leeggejat om ons eigen leven een beetje mogelijk te maken. Ja, god, we hadden we één bril over. Dat was iets. Nou, succes! Dat je je kan afvragen als je in Ethiopië woont... Heb je dan zin om helder om je heen te kunnen kijken? Ik weet het niet. Het enige wat je ziet is honger en ellende. En negers, dus je voelt je nog onveilig ook. Daar zitten die mensen helemaal niet op te wachten. En dan zei ik ook altijd van Afrika van we hebben zo'n honger. Dan denk ik, jongens, de eerste mens kwam uit Afrika. Je hebt hartstikke lang kunnen oefenen, man. Ga eens even lekker wat doen met z'n allen. Ja, maar we hebben zo'n honger. Dat weet je als je daar gaat wonen. Dat weet je gewoon. Nou eens even gewoon lekker aan het werk gaan met z'n allen. Ze kunnen het ook positief zien. Dus ze denken: nou, ik heb dan heel veel honger. Maar ik maak hen heel gelukkig. Dat is een beetje positief. Denk, ja, die anti-globalisten altijd met die argumenten van... Ja, maar... Uh, bushokje. Nee, kom op nou. Globalisering is hartstikke mooi, maar moet je eens kijken wat kleine kinderen kunnen maken tegenwoordig. Dat is echt wel knap in het Westen kunnen ze dus niet eens binnen een lijntje steken. Dus het is wel ergens goed voor. Nee, maar wie zegt dat, dat de vooruitgang die wij hebben, dat die per definitie goed is? Omdat wij, omdat wij in Nederland bijvoorbeeld 15 televisiezenders hebben? Is dat vooruitgang? Of dat je eens een keer een goed programma maakt? Is dat misschien vooruitgang? Heb je maar één zender voor nodig? Wij hebben er twintig maken alleen maar bakkenprogramma's. Ik dacht we echt een soort dieptepunt hadden bereikt met het programma Hoeba Hooba Hop. Ik denk, nou, dat kan niet erg. Met die Danny Christian, dat kan niet erg. Toen zag ik het programma voor alle fans. Dacht ik, het lukt ze weer! Zie je weer Koos Alberts Jank op tv? En ik word daar zo moe van die man. En dan gewoon vol in beeld zo. Eet, ik. Eet, ik veel het gewoon. het theater. vind ik gewoon. Een rolstoel, vriendelijk. Lieve Koos, dat is geen toeval. <lacht> Daar hebben wij met z'n allen heus wel over nagedacht, Koos. Koos ook gestopt met zingen toen hij een hele grote boom was aangereden. Toen dacht ik nog, zie je hoe belangrijk de natuur voor ons kan zijn. Dat... Ja meen ik echt. Ik heb zelf al een boompje geplant voor Jantje Smit, dat hij dan gewoon... <lacht> ...voorkomen is beter dan Genesia. Ja. Wie zegt dat onze vooruitgang goed is? Wij zijn echt verslaafd aan techniek. Hoe anders kan zo'n bedrijf als Philips al zo lang bestaan? Frits Philips is van de week 99 jaar geworden. En hij is nog fit ook. Dat je denkt, nou, dan ga je al lang mee voor een Philips. <lacht> Wij zijn echt verslaafd aan techniek, hoor. En dan denk ik, wat doen computers nou eigenlijk voor ons? Mijn leven was prima toen ik nog geen computer had. Maar dan laat je je toch weer overhalen door reclames. Nee, koop een laptop, is fantastisch. Je leven wordt geweldig. En ik weet niets van computers. En dan ga ik zo'n gigantische computerwinkel binnen. Ik snap er helemaal niks van. En dan is er zo'n puisterkop van 16. Die dan mij gaat uitlachen, omdat ik niks van computers weet. is dus hier zo manje. <lacht> Daar heb ik dus geen zin in. Ze dus komt toch een beetje met de natuurlijk binnen van kom jij eens uh, hier. Kul. Ik zoek een. Uh... Ik zoek een, uh, computer. Zo eentje om. Uh... Mee te nemen. Ga maar halen. Hup, hollen. Want jij hebt voor romgege megabyte een pizza. Meneer? Nou, We gaan blauwen. blauwe. Ik heb ook geen zin meer in. Wij kiezen altijd voor de verkeerde uit, vooruitgang, denk ik, wat voor verworvenheid is het dat mensen tegenwoordig zeggen wat ze denken. Dat is geen verworvenheid, daar doe je namelijk andere mensen pijn mee. Het is helemaal niet verschrikkelijk om gewoon een dun laagje vernis te hebben, dat je niet zegt wat je denkt. Of we moeten het helemaal doortrekken. Maar dan moet je ook nooit meer tegen je vriendin zeggen, je bent de leukste die ik ken. Nee, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn en zeggen, je bent de leukste die ik kan krijgen. Dan moet je ook gewoon eerlijk zijn. Ja. Mensen zijn bot, man. Als tij met iemand te praten in een café die wil, geel in middenin <tie> weg. Heb ik toch het gevoel dat ik een saai verhaal sta te vertellen? Ja. <tie> denk ik, hou dat lekker. in, ook als iedereen eruit of een broertje staat te krijgen. <tie> denk ik, doe dat maar gewoon lekker. <tie> Zeggen wat je. Mijn ex zei altijd wat ze dacht. Dat deed pijn, man. Dan denk ik, hé, hey, ik heb ook gevoelens. Dan zei ze gewoon tegen me: gebier: je bent achterbaks en niet te vertrouwen. Dat doet echt pijn. Dat kan je niet tegen mij zeggen. En dat zei ze dan niet eens recht in mijn gezicht. Hè. Dat moest ik dan nog lezen in het dagboek. Dat doet, <lacht> dat doet pijn. Ja. dat gezellige muziek van Jimmy Cliff. Dolly. Shuttle. Moet jij Joop nog wel eigenlijk? Joop, Joop van Nes? Ja, ja. Moeten we eigenlijk doen, hè? Ja, maar ik was even in gesprek met Sander. Die heeft net examen gedaan. Al alweer? Ja. Hij is al tien praktijk. keer gezakt nu hè? Tien praktijk? Nee, ja, is dat zo? Ja. Nee, nee. Ik, plaag, ik plaag maar een ik wel beetje wel Ik zetten. plaag maar een beetje. Ja, nee, dus daar hadden we het even hij over. Ging het zonder, gaan, uh, ik niet zo goed, geloof ik, hè? Nee. Je, ging, ah, hij hij schudt, nee, luisteraars. Ja. ja. Uh, nou, dan voel ik me niet veilig op dit moment. <laughs> Hey, maar... Zolang je maar geen hamer in je handen hebt. Daar, daar, daar is het misgegaan, maar... He, Sander, af en door. We plagen hem een beetje, maar ja. Uh, ja, het valt niet mee. Uh, sommige examens zijn best wel pittig ook natuurlijk. Ja. Dus dat wordt wel zonder Ja, onderschat. Helemaal in die branche waar hij in wil gaan werken: in beveiliging. Ja. ja. ja. is hij... business tegenwoordig? Ik heb hem een beetje geplaat, maar hij ziet er wel uh, Stoer uit, uit in het pakje. Het oh, staat dat is wel hem wel, wel hoor. Echt een uniform, man. Ik Dolly, ging meteen uh, staan. Ah. Ja. Ja. ja, ik had het wel door. Nou, na uh, hey, maar op, nou zeg ja. maar een liedje op, dan ga ik Jo bellen. <laughs> De zanger is die altijd zwart werkt, de Silla Black. Helaas overleden alweer. Ja. Uh, maar het maakt allemaal niks uit, want ze zingt gewoon door via de geluidsdragers. CD's, platen, vinyl, uh, het maakt allemaal niet uit. MP3'tjes, allemaal geluidsbestanden. En uh, we hebben gelukkig een man in Zandvoort die ook altijd maar doorgaat, Joop, toch? Ja, ja, de, ja ik, ik doe mijn best ervoor. Ja. Dus, uh, heb, ja. jij, heb jij weer hele spannende dingen beleefd, Joop? Nee, maar niet heel spannend, maar wel... Uh, nou, eigenlijk wel ook eigenlijk. Nou, nou dan moet je oh, dat even vertel. Aan ja, vertel. aan Dolly nou, vertellen? Dat was zaterdagmiddag het geval bij het voetbal. Dat was vreselijk ja. spannend. Oh, dan was dat met de Watergraafsmeer? Of niet? Uh, ja, tegen Joswater, Gaas, meer ja. Ja, daar heb zo, ik wat over gelezen. Standen, want Stanford moest winnen ja. om ja. periodekampioen te kunnen worden. Ja. Of in ieder geval, als ze niet uh, überhaupt kampioen konden worden, mm -hmm. toch uh, na-competitie voor een plaats in de tweede klas te kunnen krijgen. ja En nou, dat lukte in de derde minuut van de blessuretijd van de tweede helft. Echt? Want Zandvoort kwam al in de vijfde minuut achter te staan... met, met een oh. doelpunt van de Jos Watergraafsmeer. Ja. De, de corner kwam bij de spits terecht. Die, die, die schiet en het wordt door een Zandvoort de verrichting veranderd... waardoor de Zandvoortse keeper niet meer kon reageren. Mm. Toen was het 1-0. Mm. En dan speel je de hele wedstrijd in ieder geval de eerste helft... Uh, niet echt uh, des Zandvoorts. En dan eindelijk... vijf minuten voor tijd kom je 1-1 gelijk. En dat ja. is het nog niet genoeg. Want VVC ja. dat gelijk stond met Zandvoort. Dat was aan de winnende hand. Ja. Die zou dan eventueel een periodekampioen worden. En dan in de derde minuut... van de blessure-tijd win je alsnog... En een doelpunt gescoord door, door de opa, zoals ze de jongens noemen. En dat is dan Milan berg Belekom, die is uh, veruit de oudste speler. Maar uh, Popper, geweldig eerste glas. Centrale verdediger en die scoort gewoon die 2-1. So. De, de ontlading was groot natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Ja. En het, dus, dat, dat was heel, heel spannend. Ja. En voor de rest ben ik bij, bij nog drie sportwedstrijden uh, uh, geweest. Ja. Die waren absoluut niet spannend, want Lions heeft dik en dik en dik gewonnen van de Challengers. 99-44. Oh, oh, oh, oh. uh, jongens. De handbaldames hebben Havas uh, ingepakt met 27-11. Zo. So. En het uh, Sanfoortse dameszaalhockeyteam, dat kon nog kampioen worden, dat werd het niet uiteindelijk, want dat, oh. dat was alleen theoretisch mogelijk. Ja. Maar die wonnen wel een wedstrijd en verloren van de kampioen, dus dat is niet echt spannend geweest. Nee. Maar dit voetbal dat was uitermate spannend. Ja, ja, ja, maar ik, ik begon vrijdagavond eigenlijk al. Oh. Want toen trad in uh, Grand Café XL op het uh, Raadhuisplein, trad uh, Saskia Leroux op. Oh. En uh, Saskia Leroux is een, een Amsterdamse uh, tompetiste mm -hmm. die in Amerika de Lady uh, Miles Davis of Europe wordt genoemd. En niet ontrecht, die trad op. En ik ben een ontzettend grote fan van haar. Ik heb haar al een paar keer mogen zien in Zandvoort. Mm -hmm. Ze heeft een paar keer bij... Uh, is dat vanwege die trompet, Joop? Is dat vanwege die nou, trompet? Ja, of is ja, het... ja laat, hem, laat hem over de trompet houden. Maar ja. <laughs> ja, ze speelt ook aardig zaks, laat ze eerlijk zijn. Ja, ze kan goed blazen. Ja, ze <laughs> kan <Ja, ja, ja. laughs> ja, ja, niet de, Je man is er allemaal uit te blazen, erbij natuurlijk. Ja, ze is goed nou, hoor, op die blaasinstrumenten. Ja. Nou, ze, uh, ik, ik, ze maakt prachtig mooie muziek. Ja, ongelooflijk. Ja. Um, uh, ze speelde onder andere een nummer dat ik van, van Bots of Tears heb. En dat ken ik niet in die setting. Dat was grandioos. Ja? Echt geweldig. Oh, maar um, um, wat ik wil zeggen, ja? die, die mij die, die leeft voor de muziek, ze is van huis uit, ja? dat zal je geloven of niet, heeft ze uh, um, uh, wiskunde gestudeerd. Ach, ja, ze begon al op haar afste met Trompet met, met, met, uh, spelen. En ja. uiteindelijk heeft ze dan gekozen voor een, voor een, een, een, een goede uh, boterham in de muziek. Ja. En uh, daar is nog steeds mee bezig. En ja. uh, echt in Amerika liggen ze bijna aan haar voeten. Eerlijk? Uh, zo bekend is ze daar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Oh, wat leuk man. En, en, en dat is. Dat, en, en, en zo iemand staat dus gewoon op een vrijdagavond bij ons in het dorpje Zandvoort de Sterren ja. van de Hemel te spelen. Zeker. Ja. Yeah. Uh, het was het tweede concert in Excel, want dat wil een nieuwe jazzpodium maken. Dat heet oh. een stand-up jazz. Okay. Dat wil elke eerste en derde vrijdag van de maand wil, komt daar iemand optreden. Mm -hmm. Zij was dan de tweede. Ja. En uh, ik moet zeggen, vergeleken met de eerste keer, daar ben ik ook bij geweest. Dat was uh, Machtold uh, Cambridge, die trad toen op. Ja. Was het uh, een, een, een dubbel zo druk. Uh, het moet toch even we wennen, men moet ja, ja, het even ja. weten. Ja. En, uh, uh, maar Josh Kellerow is natuurlijk een naam in ja. jazzmuziek. Ja. En ja, uh, daar komen ze gewoon op af. Hey, yeah. maar, maar Joop, uh, dan heb je het over een jazzprominente. prominente uh, ja. Daar houden ze vast ook hele goede muzikanten mee. Of speelden ze met een orkestwerk? Uh, Warren Bird, die, uh, een Amerikaan, uh, speelde toetsen. Ja. Geweldig, geweldig, echt waar. Ja. En uh, Menno Veenendaal doet de drums. Oké. Okay, okay, ja, uiteraard. Ja. Ja. Die organiseert het ook. En uh, die uh, hij heeft dan de contacten met, met zijn, uh, met zijn uh, kennissen die daar spelen. Volgende week, wat uh, zeg ik, over twee weken, komen bijvoorbeeld Mulder en Mulder optreden daar. Mm -hmm. Een bekend uh, Haanse duo met, uh, op piano en uh, Vivian Mulder, dan de vrouwelijke helft op, uh, op bas. En uh, ja, die, die, die hoor ik ook graag spelen. Ontzettend aardige mensen. En, en uh, ja, die die spelen goede muziek, kwaliteit, kwaliteit is hoog en uh, daar komen mensen op af, denk ik. En uh, dat doet Veen en goed hij zelfs zelf weer aan de drums uh, uh, plaatsnemen. En ik weet niet of Friska Thee mee meekomt, meestal wel bij, bij de dames, uh, dame en de heer Mulder. Of u, nu deze keer erbij zou zijn, dat weet ik niet, dat is even afwachten, ik heb er nog niks kunnen vinden. Maar de uh, um, kwaliteit komt daar naar voren toe. En dat is dan in Excel het geval. Tja, en wat dan had je, je verder op... nog beleefd? Ja, ik ben zondag nog even, want mijn collega Neil Kerkman, die is ziek, ja. die zou naar Classics Concerts gaan. En ja. daar trad een, een, een orkest op met alleen saxofoons. Het is, het is een orkest samengesteld uit studenten van klassieke saxofoon van de conservatoria uit Enschede en Utrecht. Ja. En die is samengesteld door hun hoofdleraar, hoofddocent, saxofoon, Johan mm -hmm. van der Linden. Heel apart. Ja. Heel mooi. Ja. Maar er zitten ook, zaten ook en ik heb daar een verschrikkelijk hekel aan. Modern klassiek tussen. Het mm -mm. is. Het was. Ja, ik denk dat ik niet de enige was die dat, dat vond. Het, dat was niet aan te horen. Maar daarentegen, de werkingen van Van der Linden... van werken van Bach en van, van Bartoldi... Felix Wenders van Bartoldi... en van, van uh, Beethoven... Ja, het, die waren schitterend. Die, mm. die klonken als een klok. Mm. en uh, het, is een, het was een internationaal gezelschap van studenten... Uit, uh, uit Rusland onder andere... uit Amerika, uit Engeland, mm. Nederland, Duitsland. Die spelen daarin mee. En uh, ja, um, ontzettend mooi te horen... als je dan met die, met die mooie muziek je ogen dicht deed... En dan Hoorde je een orkest. Ja. Alsof er ook strijkers zaten. Nou, dat vind Echt ik heel grappig als je een soort ja. arrangementen kunt maken. En uh, van der Linde, die heeft die, die, die, die, die kennis, die, die, die, die kunde, heeft hij. Hij heeft ook eigen nummers geschreven. Mm -hmm. Dat is weer een beetje naar de moderne kant toe. Maar dat was maar een beetje. Ja. Uh, maar er waren uh, twee nummers waarvan ik zeg. Nou, dit is voor mij gewoon. Uh, nou, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik doe het toch bagger. Mm. Nou, nou goed, maar het was al met al een geweldig concert. Echt, Mochten ze nog een keer naar Zandvoort komen, dan kan ik het van harte aanbevelen om er naartoe te gaan. En dan hoop ik dat er geen moderne kansie komt. <laughs> <laughs> Anders kan ik er niet van maken. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, dat nou, was goed, weer. Uh, is eigenlijk mijn weekend. Nou, uh, reuze spannend en, uh, en een boel te doen. Huh? Ja, ik, ja, ja, dat houdt me weer bezig en uit de koek. Zo, zo is het, zo is het. <laughs> Nou, ontzettend bedankt weer voor je bijdrage, Joop. Ja, en, uh... ja gedaan uiteraard. Oké, okay, dankjewel. Nou, volgende en, week spreek ik... Ik nog even één ding voor volgende week. En dat wil ik jullie echt even zeggen. Da ja? da daar zou je verplicht naartoe moeten. Nou? Dat is uh, zondagmiddag om twee uur... Nee, half drie. Een optreden ja? van uh, Daisy Correira. Dat ja? is een Fado zangeres, Portugees ja. muziek. Ja. Laat, ik daar nou, laat ik daar nou gisteren morgen dicht voor gemaakt hebben. Joop. Ja, dat, dat, heb ik, dat heb ik vernomen van, van uh, haar uh, uh, uh, impresario. Daar heb ik contact mee. Ja. die had ook uh, jullie hebben ook uh, haar gebeld uh, zaterdag wanneer ik op een. Uh, nee nee hoor. Ik heb, ik heb gisteren voor Beverwijk Wijk, Radio Beverwijk Ze was gisteren daar in de studio. En ook okay. op Radio 1 was ze. En, okay. en, en, maar bij B.V. Wijk uh, wordt altijd een openingsgedicht gemaakt voor een gast. Elke, elke week hebben ze een bekende Nederlander. En nu dus Haak, want ze heeft ook met Stef Borst samengezongen en zo. Ja, ja, ja. ja. En, en, en daar had ik een openingsgedicht voor gemaakt. Dus, uh, dus dat, uh, nou, toe, toe, echt... Toeval bestaat niet, zeggen ze dan. Nee, nou, <laughs> Leuk. Ben je er nog, Joop? Nog maar. Valt de verbinding in... wordt slechter, dus ja. we gaan het afbreken. Dan gaan we even nog een liedje spelen en dan gaan we naar het regionale nieuws. Zo is dat. Ontzettend bedankt Joop als je ons nog hoort. Tot volgende week. Hartje Winter. Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ah, het weerbericht komt straks. Oh, genoeg, het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Inderdaad, het regionale nieuws van maandag 22 februari. Door een vervuild wegdek waarbij mogelijk brandstof is vrijgekomen... hebben politie en brandweer de handen vol werk op de Boulevard Banaar. Het verkeer heeft hier ook behoorlijk veel hinder van. Uh, men wordt ook aangeraden om vandaag de Boulevard Banaar te vermijden. In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Haarlem... een 43-jarige man uit Zandvoort aangehouden. De man wordt ervan verdacht een 42-jarige man afkomstig uit Emuiden te hebben mishandeld. Nadat het slachtoffer in Haarlem in een bus was gestapt... werd hij hard op zijn hoofd geslagen door de toen nog onbekende man. De buschauffeur was getuige van de mishandeling... en waarschuwde direct de politie. De agenten waren heel snel ter plaatse... Het slachtoffer werd door de gewaarschuwde ambulance medewerkers nagekeken en de man werd voor verdere behandeling naar de huisartsenpost gebracht. De agenten stelden een zoektocht in naar de dader en troffen deze rond kort overeen aan in het Kenaupark. Het bleek te gaan om een 43-jarige man uit Zandvoort. Hij is meegenomen naar het politiebureau en in verzekerde bewaring gesteld. Eind februari worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belasting voor het belastingjaar 2016 verzonden. Nieuw is dat met ingang van dit jaar ook aan huurders van woningen een WOZ-beschikking wordt gezonden. De vermelding van deze beschikking op het aanslagbiljet heeft voor hen geen gevolgen voor de hoogte van de aanslagen. Een jongen is zaterdagmiddag rond 4 uur ernstig gewond geraakt nadat hij een hockeybal hard tegen zijn hoofd aan kreeg. Het ongeluk gebeurde bij een woning aan de Zandvoorteweg in Aardenhout. De hockeybal kwam op de slaap van de jongen terecht en hij raakte na de klap bewusteloos. Na de eerste zorg is de man met spoed over de jonge man dan hè, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Mensen, let op, er zijn weer uh, oplichters bezig. Uh, van Zandvoort hebben we het nog niet gehoord... maar een 71-jarige Eimuidenaar is opgelicht door Engels sprekende mannen... die zeiden zijn dak te hebben gerepareerd. Afgelopen vrijdag kwamen ze met z'n drieën dat dak repareren... en na twee uur moest de man 2000 euro betalen. De Eimuidenaar heeft een groot deel betaald, waarna het trio vertrok... Later bleek dat ze op het dak niets hadden gerepareerd... maar wel het zink hebben gestolen. Nou, wij willen u toch waarschuwen mocht u dat soort lieden aan de deur krijgen. Ga niet in gesprek, doe niets, bel de politie en absoluut niet betalen. Dan heb ik misschien nog een leuke tip. Het is geen nieuws van de afgelopen dagen... maar. Vrijdag 11 maart wordt er bij de bibliotheek in Zandvoort... een workshop georganiseerd voor gevorderden... om om te gaan met je tablet of je iPad. En die workshop is vrijdag 11 maart van half 2 tot half 4... in de bibliotheek Zandvoort aan Louis-David's Carré 1. De kosten bedragen voor leden 57 en voor niet-leden €10... Euro. En uh, meer informatie kunt u krijgen uh, via 023 511 5300 En u kunt u ook uh, opgeven via de mail bij Monique met q -u -e, punt, de, punt, jong, apenstaartje bibliotheek Zuidkennemerland.nl. Ik heb me al opgegeven, want ik wil best nog wel wat meer leren. Nou, de, uh, tot zover het uh, regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het bewolkt en het regent van tijd tot tijd. De wind waait matig en aan zee krachtig uit het noordwesten. En de temperatuur, die rond middernacht nog rond de 10 graden lag... is mooi gezakt vandaag naar een graad of 6, 7. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De west- tot noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook een buienkans. En de noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Tot zover het weerbericht door Rico Schreuder. Each up on the side game of CM Zoom Any Lane there is a bar showing photographs. Ja, het liedje van uh, Sidekick Dolly was dat uh, Penny Lane van de Beatles. Ik ben blij dat ze ervoor gekozen hebt, want ik ben ook Beatle fan. En als u uh, ook Beatle fan bent, moet u absoluut. Dolly, uh, dat, uh, ja, ik weet dat jouw dochter meedoet aan de halve finale van een uh, leuke uh, ja. uh, uh, uh, uh, Hoe zeg je dat? Talentjacht. talentenjacht. Ja, ik had, ik had me echt voorgenomen om de 27e naar Laurel en Hardy te gaan. Ja, Verzellig. want dat wilde ik net vertellen. De ja. aankomende vrijdag dus. Voor het eerste met Rut Jansen, die dan, uh, ondanks het feit dat hij uh, uh, recent uh, behoorlijk ziek is geweest, uh, toch weer uh, er helemaal voor gaat. En we <tie> hopen maar dat het allemaal ook. Uh, Positief uitpakt allemaal. Uh, aankomende uh, zaterdag 27 februari... met, uh, met het beatle de After Beatles in, uh, in uh, het uh, etablissement... het horeca-etablissement... van Laurel <coughs> en Hardy in de Haltestraat. Ja, en uh, voor de niet-Beatle-fans... die zeggen van... ja, ik wil er wel uit... maar ik hou niet van de Beatles. Nou, kom dan gewoon naar Hillegom... naar uh, Café Bar Gezellig... aan het Halve uh, ja, als je niet van de Beatles dus... houdt, dan beetje je mijn dochter aanmoedigen toch? Oh, ja. ja. Nou, ik, ik, vanaf, deze plek, vanaf deze plek wensen wij Lea natuurlijk veel succes. Dankjewel. Want dat is, nou ja, goed. Kijk, op een gegeven moment uh, er kan er maar één winnen natuurlijk. Ja. Uh, maar ze zit in de halve finale, dus het is al een aardig stukje op weg, toch? Ja, ze is. Uh, ja. Je hoort wel bij de. Bij de het hoorde ik. Toevallig van ja. een van de juryleden. Via Via, die had dat tegen iemand. Is dat gezegd ook wel corrupt? Dat zij wel bij een van de grote kanshebbers. Okay. Voor de finale zit. Leuk. Ja. ja. ja. Hé, hey, maar dat, is met, dat, dat proeft een beetje naar corruptie. Dat mag niet, door Wat zeg je? Dat proeft een beetje naar corruptie. Corruptie? <laughs> ook een nee dat hoorde toevallig Dat die vrouw. Nee, die, die had gezegd dat is hey, echt de finale kandidaat. je maar een beetje. Oh, nou leuk dan. Ja. Leuk. toch? Nee, wij wensen Leia natuurlijk veel succes. En, en, en, en Is er nog een leuke prijs aan te verdienen? Ja, geweldige prijzen. Um, de eerste prijs, dat is een, een single-opname in ja. de studio. Ja. En daar zit nog een prachtige prijs aan vastgekoppeld. Ik heb gehoord wat het is, maar ik mag het nog niet zeggen. Ja. Het heeft wel te maken met het uh, grote holland Sint, -Sint hazesfeest oh. En okay. uh, de tweede prijs, dat is... Uh, uh, uh, nou, weet ik het oh ja een betaald optreden ja. en de derde prijs dat is een, uh, een mooie fotoshoot dat je een uh, zo'n zo artiestenfoto krijgt oh ja en die wil Lea geloof ik graag dus Lea die gaat voor de derde plek oh die wil ze graag hebben <laughs> Nee, maar, maar ja, dat, kan je, dat kan je altijd natuurlijk... Kijk, als je eenmaal uh, optreedt bijvoorbeeld... Ja. Uh, dan kan je natuurlijk zelf ook die foto's regelen. Dus dan zou ik meer kiezen voor, voor zo'n betaald optreden... of voor zo'n studio. Ja, maar weet je, zij, zij uh, heeft nog niet een heel repertoire... Uh, nee, maar om, dat om een totaal te optreden te soms verzorgen. Moet, soms moet je eerst eventjes uh, ergens succes uh, scoren... en dan word je zelf aangemoedigd om meer repertoire... Uh, ja, dat is ook, ook kan, alweer zo. En je kan op een gegeven moment natuurlijk ook eerst gebruiken maken van, van het repertoire van, van andere mensen. Dus de, het zogenaamde cover repertoire. Ja, natuurlijk. Ja, dat zal ook moeten, want ze ja. heeft tot nu toe maar één liedje echt wat helemaal tot in de finestjes uit is gebracht. Ja. En het, het, het, ze heeft wel meer liedjes, maar daar moet ze nog composities aan werken en zo. En hoe, hoe hou jij al die mannen van de deur? Wat hou je? Die mannen van de deur? Ja. Welke mannen? Die op haar afkomen na nou, het succes. Allemaal. Ja, dan hebben ze pech, want ze houdt niet van mannen, ze houdt van meiden. Oh! Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Nou, dan hebben nou wij... ja, man, ze heeft ook wel verkering met jongens gehad. Maar ze ja. heeft nu uh, verkering met een meisje. Oh, wat leuk. Ja, hele liefde. Ja, Nou ja, nou, ja ik, dat komt mij bekend voor natuurlijk. Ja, niet dat ik verkering heb met een meisje. Ja, jij, ik toch, heb, wel? jij nee, toch wel? hebt wel met een meisje? Nee, ik heb verkering met een volwassen vrouw. Maar ik heb wel een zoon die een beetje in dezelfde richting uh, okay. uh, uh, zich beweegt. Met meisjes? Nee. Met, oh, met, met jongens. Jongens oh, met jongens? Jongens met jongens. Dat weet je toch wel? Nee. Wist je het niet? Nee, dat wist ik niet. Oh, dat wist je niet. Nou, nou ja, het is ook niet, niet zo ontzettend. Nee, dat lijkt me ook niet. Bijzonder nee, nee. onbelangrijk. Of of nee, nee, ja. Als nou, dus je ja, hier behalve, maar gelukkig behalve, is, behalve, is. behalve als je in Rusland woont, dan is het niet leuk. En nee, maar daar wonen we gelukkig niet. Als je in Syrië woont ook, ook niet. Nee, maar daar wonen we gelukkig niet In meer, meer. van dat soort uh, apenlanden, zeg maar. Dan, dan, Wat dat dan, uh, betreft uh, heeft het wiegje van onze kinderen dan toch in het juiste land gestaan. Nou, helemaal He? goed. Helemaal goed. Dolly hij. nogmaals, want je moet naar, je moet ja, naar het ziekenhuis. Ja, ik moet naar de dokter, ik moet naar het ziekenhuis. Ik hou je niet meer tegen. Goed zo. En uh, we gaan uh, uh, Lea nogmaals heel veel succes wensen. Ja, en dan zo. gaan wij uh, verder met een nummer van Marvin, Wells Ferrer Tiny Robin.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 Flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain.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 Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. I could have told you, Vincent This world was never meant For one as beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged man in ragged clothes The silver thorn of bloody rose Like crushed and broken on the virgin snow Now I think I know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 blijft toch een verschrikkelijk mooi nummer van Don McLean, Vincent. Het gaat allemaal over de schilder Vincent van Gogh natuurlijk. Daar is het liedje op gebaseerd. En als u van kunst houdt, dan, dan kent u die meneer Vincent van Gogh natuurlijk al lang. En misschien dat u ook wel eens af en toe door het Rijksmuseum loopt... en al die mooie Rembrandt schilderijen kijkt, want daar ben ik dan weer gek op. Vincent van Gogh heb ik op zich niet zoveel mee. Ja, dit liedje wel hoor, dat vind ik prachtig. Maar de schilder zelf, dat, dat, zijn stijl, zeg maar, dat, dat boeit mij niet zo. Eh, ik heb meer iets met de oude meesters. Rembrandt, eh, Frans Hals, eh, ja, ook wel, ook wel die meneer die nou in den Bos, eh, Jeroen Bos, hè, komt er ook voor in een liedje van Boudenwijn en Groot, hè, toch? Land van Maas en Waal. Het circus Jeroen Bos. Ja, dat, die, die schilder die, die allemaal die, die rare wezens schildert en zo. Dus, uh, ja, daar heb ik dan wel... In. Nou, goed, hoe kom ik erop? Nou, dit liedje natuurlijk, want dat ging natuurlijk over Vincent van Gogh en uh, over kunst. Nou, muziek is ook kunst. En uh, uh, uh, Michael Jackson was natuurlijk de uh, king of uh, pop. En ook een groot muzikaal kunstenaar. Dit is het liedje Ben. gaat over een ratje. mensen niet dat het gaat over een ratje. Ben. Michael Jackson. Uh, ik draaide gisteren in de auto. Uh, vanaf mijn telefoontje draaide ik... een nummer van Jermaine Jackson. Wat kunnen die gasten toch allemaal... stuk voor stuk geweldig zien? Die zus van hem ook natuurlijk. Hoe uh, heet die zus ook weer? Uh, Janet. Janet Jackson. Nou ja, je had natuurlijk vroeger... De Jackson 5. Die, ze waren allemaal... Ta talentvol. Als het gaat om, als het gaat om zang. Nou, we gaan eruit luisteren, kaars, want ik heb nog ruim een minuut uh, te gaan... en dan komen we reclame, nieuws reclame weer voorbij. We geven Jan Akkerman nog even de kans om zijn uh, virtuositeit op gitaar te laten horen. Dat doet hij met Sylvia en natuurlijk de groep Focus. Wat mij betreft, tot woensdag.